Goedemorgen, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NMS op 3. Zo'n 100.000 Palestijnen zijn opgeroepen om weg te gaan uit Rafah, een stad in het zuiden van Gaza. Dat zegt het Israëlische leger. Israël dreigt de stad binnen te vallen. In en rondom Rafah wonen 1,4 miljoen mensen. Veel mensen zijn er ook naartoe gevlucht vanuit andere delen van Gaza. De hulporganisatie van de VN waarschuwt dat een aanval op de stad verwoestende gevolgen zal hebben. Verschillende Lord of the Rings acteurs hebben stilgestaan bij de dood van hun collega. De Engelse acteur Bernard Hill is overleden. Hij speelde onder meer de kapitein van de Titanic en koning Theoden in The Lord of the Rings. Waaraan Bernard Hill is overleden is niet bekendgemaakt. Hij was 79 jaar. We gaven vorig jaar bij elkaar ruim 3 miljard euro uit aan persoonlijke verzorgingsproducten. Vooral jongeren geven heel wat geld uit, mede dankzij influencers die allerlei crampjes en make-up aanprijzen op Insta of TikTok. De Vereniging van Cosmetica vindt dat ouders op moeten letten wat hun kinderen kopen. En uh, Influencers, let op aan wie je het uh, aanbeveelt en geef er ook een kleine disclaimer bij dat je ouder dan 16 moet zijn om überhaupt cosmetica te gebruiken. Deze TikTok-expert vindt het te makkelijk om de verantwoordelijkheid... alleen maar bij de ouders en influencers te leggen. Ik vind als jij als branche zulke budgetten uitgeeft aan influencer marketing en dan met name op TikTok waarvan je weet dat de jongere doelgroep dus echt deze kinderen bereikt wordt, dan vind ik dat je daar ook je verantwoordelijkheid wel in moet pakken en ook moet zorgen dat ook ouders en kinderen weten wat eventueel nadelige gevolgen kunnen zijn van het gebruik. Vaak zitten in zo'n crème allerlei stofjes die goed zijn voor een oudere huid, maar voor kinderen juist schadelijk zijn. Het weer nog, volop zon en zo'n 15 graden nu. Vanmiddag wordt het nog ietsje warmer, 19 graden, dan wel meer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 Uh, hoe, hoe werkt dat? I iemand belt iemand op...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 Oh, soms wel ja. Nou ja, misschien wel, ja. Tot tijd van jij maar we zijn net vrooi ja, voor je vroege feest. Vlo je, je feest. <laughs> oh, er gebeurt van alles hier. Uh, mevrouw ja. Jos, dank u wel. En, uh, tot, ja, oké. Okay. Tot de volgende keer. Ja, tot de volgende keer. Bedankt, ja. dag, dag. <tieding> THE <laughs> END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 Ja, uh, dat was een strijd tussen uh, uh, Willys en uh, Batam en, uh, uh, en ja, Ford. Ja, ja, Ford. Nou, dat heeft Willys gewonnen. Uh, Batam die maakt, uh, uh, ja, een beetje een stroosprijs, de <laughs> anewarentjes. En uh, Ford heeft eigenlijk ook in productie de NECOF uh, gemaakt, de m 38 a 1 Dus niet alleen Willy want er was zoveel vraag naar over de hele wereld. Dus ze zijn massaal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 Walkie-talkies. Walkie -talkies, Ik zie uh, handschoenen. telefoon en de heleboel zit erop. En hier zo, hierboven, dat, dat, wat is dat? Een, wat zit daarin voor Nou, dat, dat is eigenlijk, uh, ja, dat, dat hadden ze het, Een uh, punt 50 erop of een punt 30 machinegeweer. Oeh, maar dat ja. kan natuurlijk niet. Dat, nee. uh, dat, uh, dat is niet geoorloofd van de wet. Dus dit is uh, gewoon opbouw van hout. Het zit gewoon een bezoeksteil in. Oh gaaf. <laughs> maar het staat, het staat wel erg goed. Ja, Het staat heel stoer. <laughs>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 Wat een leuke oud sleutel. Dat is een massa. Sleutel. Een massa sleutel. Oké. Okay. En dan doe ik het handgas uit. Ja. Uit, handgas zit er al bij. Oh, dat is wel wat anders dan niet. Nee. Sorry jongens. Het is heel, heel hard. Gewel, ja. Geweldig geluid.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 Nou, hij is een, eh, is een meester manoeuvreerder met deze auto. Nou, er blijft mee. Nou, echt hoor. Oeh. Zo hé. Heb je ook een leuk radiootje hier aan boord? Voor muziek. Dat, ja, dat is zo kan Ja, je, kan je dat? Je, met die Bluetooth, dat is toch... Ja, dat is makkelijk. weet dat niet. Ja. Oh. Ja. Oh. oh. Nou, we oefenen alvast even voor morgen.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 Win a little while from now if I'm not feeling any less sound, I promise myself to treat myself and visit a nearby tower and climbing to the top will throw myself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 It seems to me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 Ja, nou, dat, dat was eigenlijk daarvoor geloof ik nog, uh, dat waren de, de vorige eigenaars van de, de, van, de, van de camping site, die wilden daar huizen bouwen. En dat mocht niet. Dat, sterker nog, ik heb het, we hebben het onderzocht en toen is er volgens mij een plan gekomen waar zowel de...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 Ja, Het is verkocht aan een groep mensen. En wij hebben begrepen ooit dat dat 40 mensen zijn. Uh, en we zijn, en uh, Geert is erachteraan gegaan om, te, om te uit te zoeken wie, mm -hmm. dat, wie dat dan allemaal zijn. En dat is met openbare uh, documenten, is, daar, is dat niet te achterhalen. Want het is nu al achter allemaal trust companies en allemaal moeilijke constructies. Dus.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 Uh, uh, dat is een beetje gestaafd aan wetsartikelen, uh, wetgeving. Aan bijving, artikelen, ja. Wetgevingen. Ja. Ja. Uh, dat krijgen alle raadsleden. Ja. Uh, verwachten jullie daar binnenkort uh, een gesprek over? Ja, uh, er gaan, is gaan al. Gaan jullie ook met de raadsleden in gesprek? Trouwens? Ja, we zijn al in gesprek geweest met de raadsleden. En die raken meer en meer bezorgd. En die vragen ook meer en meer aan de. Wethouder, uh, hoe, hoe zit het nou precies? En de wethouder komt met, met hele merkwaardige antwoorden, alsof hij gewoon een, zelf een, een, uh, een, een standpunt door wil drukken, terwijl hij het nergens op staaft. En, en wij, wij hebben nu dus met dit stuk hebben we, uh, gaan, we, gaan we ze goed informeren. En er is. Uh,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 En, uh, en dan gaan er dus, uh, laten we zeggen, 1200 uh, mensen gaan, uh, gaan, gaan heen en weer rijden in de weekenden. Over de Kennerme Weg. En dat is een heel klein weggetje. En dat niet alleen. Als je komt bij het kruispunt kennerweg Zandvoortselaan. heb je een enorm groot probleem. Want daar zijn fietsers die heen en weer, voetgangers die heen en weer gaan. De auto's moeten op het fietspad staan om de, om om de Zandvoortselaan ja. op te kunnen gaan. En, dat is de, en dan zeggen de eigenaren op dit moment...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 Ja, als ik het zo eens bij mezelf naga, uh, dan, uh, dan kan het eigenlijk niet. Maar wat vindt de provincie daarvan dan? Die nou, heeft de... natuurlijk ook wel een vinger in de pap. Ja, nou de provincie die vindt uh, vooralsnog, uh, het is wel een, uh, een uh, ja goed, laat, de provincie die vindt, vind alsnog dat dat hele gebied is bestempeld als duingebied. Dus je mag er sowieso niet bouwen. Er mag niks gebouwd worden. Hoe er mag alleen er, hoe geplaatst worden. het dan dat de gemeente of het college daar wel mee gaat.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 Of gaat zeggen dat het wel mag, terwijl er gewoon allerlei wetgeving is. Maar hij die... laat niet zien waarom het wel mag. Nee, nee Hij heeft nooit, hij heeft nooit dat gezegd. Hij zegt uh, over het biebop-verhaal uh, zegt hij van ja, daar heb ik geen handvat voor in, het, in de nota. Nou, nou, dat staat er helemaal u, niet. Die krijgt hij van de week. Ja, dat staat er helemaal niet. Staat in, in die nota is oh, ja. echt helemaal de, de relevante passages uit die nota zijn gewoon uh, zit in, in dat uh, document wat straks naar de, raad, de raadsleden gaat.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 Smile, though I will frown and I'm not gonna take it all night down. Cause once I get started I go to slow Cause I'm not like everybody else I'm not like everybody else All my sins like you want to There's one thing that I will say you I'm not like everybody else I'm not like everybody else